En wij zijn er morgen weer. Rob, wij gaan uh, werkoverleg doen. Dus 2-5, zondag in Kennembaland. En uh, eh, dan zijn we er ook weer. Wat, Wat is er aan het? Zondag in, in Kennemaland. Mij nee, hoort het morgen. Morgen weer uh, dus uh, en vader geen Niet vergeten. Nee, dat vergeet ik niet. Nee, ook. Okay.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 De botsing was even voor negen uur vanochtend ten zuidwesten van Brussel bij het plaatsje Buizingen, een deelgemeente van Halle. De treinen zijn volgens de Belgische spoorwegen frontaal tegen elkaar gebotst. De schade is groot. In Leuven is een crisiscentrum ingericht. De milieuorganisatie Sea Shepherd heeft bij de Zuidpool opnieuw actie gevoerd tegen de Japanse walvisvaart. Een activist voer met een jetski naar het Japanse schip Shonen Maru 2 en klom aan boord. De man wilde de kapitein aanhouden. De activist, Piet Butoen, had een rekening van 3 miljoen dollar bij zich... voor de vernieling van een schip van Sea Shepherd. Dat zonk vorige maand na een aanvaring met de Shonen Maru 2. Butun was de kapitein van het gezonken schip. Naar verluid is niet gelukt om de kapitein van het schip aan te houden. Butun wordt nu zelf vastgehouden op het Japanse schip. Het voormalige cruiseschip SS Rotterdam opent rond deze tijd de deuren voor het publiek. Het schip dat in Katentrecht ligt afgemeerd moet een belangrijke toeristische attractie worden. Aan boord zijn winkels, restaurants, een theater, vergaderruimtes en hutten waar kan worden overnacht. De renovatie van de Rotterdam heeft veel meer geld gekost dan was gedacht en heeft ook veel langer geduurd. De eigenaar, woningcorporatie Woonbron, had er enkele tientallen miljoenen euro's voor uitgetrokken, Maar het werd ruim 240 miljoen. Rotterdam is ruim 220 meter lang en heeft 13 dekken. Het is het voormalige vlaggenschip van de Holland-Amerika-lijn. Het weer in het noorden zon, in het zuiden veel bewolking. Vanmiddag meer bewolking, een kans op wat lichte sneeuw. Op de meeste plaatsen lichte vorst. Dit was het NOS Journaal.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 115 Maal 2. Beleef het ritme van Zandvoort. Ook op internet. internet. www.zfmzandvoort.nl. died in your arms tonight It must have been something you said I just died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 Are sad for bitter or worse. I know you better than anyone else. And I'll be by your side. What do you say? Still. Z FM 020 jaar. In de ZFM FM in Zandvoort. En jij bent erbij. ZFM FM. Da baby, da baby. Yeah. Da nah, baby, da nah, baby, da nah, baby. Leave my door open just to cry 2010, al twintig 20 jaar, een zee van...